op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het olielek in de Golf van Mexico is gedicht, zegt BP. Het olieconcern meldt dat de nieuwe kap om het lek met succes is aangebracht. Sinds eind april stroomde er dagelijks miljoenen liters olie in de Golf van Mexico. Alle voorafgaande pogingen om het lek te dichten waren mislukt. De komende dagen moet blijken of de kap het houdt. Na de bekendmaking dat het lek gedicht was schoot de koers van BP op Wall Street omhoog. Het Amerikaanse congres heeft zijn goedkeuring gegeven aan ingrijpende financiële hervormingen. De maatregelen worden gezien als de omvangrijkste sinds de grote economische crisis van 80 jaar geleden. De wetgeving geeft de regering de mogelijkheid om in te grijpen bij grote bedrijven en banken die de economie bedreigen. Ook komt er een nieuwe financiële waakhond bij. Een dag na het noodweer in Zuid- en Oost-Nederland is nog onduidelijk hoe groot de totale schade is. Het verbond van verzekeraars schatte de kosten eerder op de dag op 25 miljoen. Maar de grootste verzekeraar Interpolis zegt dat het vandaag alleen al van tuinbouwers in Noord-Limburg... voor 15 tot 20 miljoen aan schademeldingen heeft gekregen. Het opruimen van de ravage gaat nog dagen duren.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 FC Utrecht heeft in de voorronde van de Europa League met 4-0 gewonnen van KF Tirana. Vlak voor tijd moest de keeper van Tirana het veld af. Hij kreeg een tweede gele kaart vanwege een hensbal buiten het strafschopgebied. Het was de eerste wedstrijd voor Utrecht in het nieuwe seizoen. Volgende week is de return in, in Albanië. Het weer overwegend droog en wisselend bewolkt. Er staat een stevige zuidwestenwind. Het koelt vannacht af naar ongeveer 16 graden. Morgen veel bewolking en lokale bui. Het wordt dan 22 tot 27 graden.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 Someone. Me. I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's haunting...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 Met de geur van brood en honing, de glans van het gouden zonlicht in jouw haar. En de dingen in de kamer, ik zet ze wel te rusten. Vanavond gaan we slapen en morgen zien we wel. Maar de dingen in de kamer zouden levenloze dingen zijn zonder jou. En je kunt niet zeker. It's hard for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 als je nooit van mij gehouden hebt, ik verlies het van de wanhoofd en ik voel mijn klaar branden. En ik zou niets liever willen dan mijn hoofd. Wil er niemand me vertellen Dat ik alles heb gedroomd ZFM Al twintig jaar live in Zandvoort En jij bent erbij! Yeah, shooting on red to take a chance on ever. Van ZFM via de kabel op 100.